Marielle Hageman met het NOS-journaal. De instanties in Nederland die betrokken zijn bij het bestrijden van jihadisme zijn alert en waakzaam. Dat zei premier Rutte naar de ministerraad. Hij zei dat de ontwikkelingen in België nog eens bevestigen... dat ook in Nederland een aanslag denkbaar is. Volgens het kabinet blijft de terreurbedreiging substantieel. Dat is het niveau dat geldt sinds maart vorig jaar. De terreurverdachte die gisteravond is opgepakt in Verviers in België ontkent dat hij aanslagen wilde plegen op politiemensen. Volgens een advocaat is de man geen terrorist en heeft hij een blanco strafblad. In het huis van de verdachte vond de politie onder meer Kalashnikovs, explosieven en politieuniformen. Bij de bestorming zijn twee andere verdachten gedood. Een onderzoeksrechter heeft bepaald dat de man voorlopig blijft vastzitten.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 De Duitse stad Schwerte overweegt vluchtelingen op te vangen in een dependance van het voormalige concentratiekamp Boegenwald. Ondanks kritiek wil het stadsbestuur de eerste asielzoekers al op korte termijn onderbrengen in de dependance. Vluchtelingenorganisaties noemen het plan smakeloos. De minister-president van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft de stad gevraagd het plan te laten vallen. Duitsland vangt in de EU verreweg de meeste asielzoekers op. Vorig jaar alleen al waren er 200.000 aanvragen. De lokale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het vinden van opvangplaatsen. Het weer, vooral langs de westkust, kan een bui vallen. De wind neemt af. Komende nacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Plaats de kans op regen of natte sneeuw. Morgen eerst zon, in de namiddag en avond winterse buien. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOC. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor brugge 4 kilometer, voor Muiden 4. A2 van Utrecht naar Den Bosch, voor Zaltbommel 4. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, voor het ring van de 7 kilometer. A5 Amsterdam richting Hoofddorp, tussen Knoppet Raasdorp en Knoppet de Hoek... 4 kilometer, en dan zijn er kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht, dus beter om om te rijden via de A9 en de A4... Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Afrit Haarlem Zuid, 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag voor knopen te Dieuwe Meer, 5 kilometer. Er is aan een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. Ook tussen Duivendrecht en Afrit Volendam, 7 kilometer file door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft Noord, 8.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 baby oh. said nothing in FM. house I'm an Albert Charles yeah, Lori said she was a mouse smoke the cheese and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 It can day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 Que j'ai met mes doigts ал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 He won't.